Welkom bij Alternative FM en uh, je hoort het al, het is uh, vandaag een flink deel wat in beslag genomen wordt uh, met het gesprek wat ik heb uh, met Rebecca Sier. En daar hoorde je nu al het eerste nummer van, van, uh, van deze dame. Uh, dat nummer dat heette overigens... Uh, is closed. Uh, Dat uh, Daar begonnen we mee in dit uh, eerste uur. Uh, zij komt aan het woord. Rebecca is hier. Ze maakt deel uit van het uh, Amsterdam Singer Songwriters gilde. Uh, laten we gewoon maar luisteren. en uh, Wat ik heb opgenomen en dat gebeurde afgelopen week. Hier is het vervolg. Op een vrijdagmorgen in de Bali in Amsterdam. en Ik zit tegenover iemand die ik vorig jaar heb uh, meegemaakt uh, tijdens een uh,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 Nou is het ook zo, uh, als je daar bent, hè? Uh, ik neem aan, je doet ook een muzikale opleiding hierin. Uh, leer daar ook nog iets van en leer daar ook iets van wat je meeneemt. Bijvoorbeeld naar een studio van, ja luister eens, ik heb dit en dit uh, op school, uh, is dit me bijgebracht. Uh, heb je het daar onder andere ook met hem over? Over mijn opleiding? Muzikaal... Ja, over je Nou, over wat je op je muzikale opleiding opsteekt, als het ware. Ja, ik doe geen muzikale opleiding. Uh, Niet? Nee. <laughs> Hoe doe je dat dan? <laughs>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 In die richting. Dus folk en experimenten en ook graag klassiek van alles. Er wordt er over Radiohead gezegd. Hè? Dat zijn halve po Nou, het klinkt hier en daar zelfs poëtisch. Klinkt het poëtisch? Oh, nou, het is uh, wat, wat, wat, uh, wat ik gezien heb op televisie. De Zwagermannen en nog een paar schrijvers. Die vinden dat Radiohead een duidelijke poëtische inslag hebben in hun tekst. Oh, zo zou je het kunnen noemen. Ja, absoluut. Uh...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 Zou je de vraag willen herhalen, dan vertellen we elkaar mooie verhalen. Ik kan vergeten wat achterblijft versleten, het liefst wil ik niet weten, dus, dus we, we doen maar alsof, Oh, doen toch maar alsof, Oh, doen toch maar alsof. In je hand van mooie zinnen aan elkaar. Je hand van mooie zinnen aan elkaar. Je hand van mooie zinnen aan elkaar. Je hand van het verleidt me wel Oh, verlijkt me wel Je verleidt me wel Maar je doet toch maar als zo.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 Waardeer het dan ook heel erg als dat zelf, als ik dat zelf kan, ja, yeah. je. beginning or end of a tunnel, in the middle of a wooden plank, binding banks, I walk the land, arms out wide, look at the sun until She blinds me, I walk, blends arms out wide, look at the sun until she blinds them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 to keep Uh, wel met een beetje hindernissen gegaan uh, geloof ik uh, Marcus uh, dit, Klein we, ja, dit uur hebben we gedaan met het gesproken woord van uh, Rebecca hier in uh, een alternative Femba, we hebben begrepen dat uh, hier en daar een livestream niet helemaal goed heeft uh, gewerkt, uh, dat probleem is inmiddels opgelost, uh, we kunnen wel melden dat uh, dat, dat ding gewoon weer uh, in bedrijf is, maar mensen die uh, zeggen van, ja, oh, uh, wat uh, moeten we dan, nou hebben we nog een, een alternatief Daarom weten we ook alternatief FM. Oink oink, maar goed. Oink, <laughs> ja, ja. Uh, dat is dan nice uh, dat je dan op uh, ZFM Zandvoort uh, kunt kijken, ZFM Zandvoort Daar kun je ook uh, nog op uh, de livestream uh, kijken. Ja, want we zijn natuurlijk niet helemaal voor een gat uh, te vangen. En mocht je nu uh, zeg maar Ja shit, dat helemaal dat gemist Dat hele verhaal van Rebecca Sier Nou uh, dan is er uh, nog geen man over bord, Want uh, van dit verhaal Hebben we ook nog zelfs nog een kopie Wordt er nog uh, bewaard Dus uh, die gaan we dan uh, sowieso uh, Zelf ook op onze eigen website uh, Online zetten, zodat je Deze muziek en uh, het gesproken Woord van uh, Rebecca Sier nog terug Kunt horen, dus dan weet je in ieder geval Dat je niet uh, hoeft te wanhopen Voor dit hele verhaal, ik had het uh, gesprek afgelopen vrijdag, vorige week vrijdag moet ik eigenlijk zeggen, opgenomen in de balie. Toen was het nog een beetje kijk koud Maar goed, uh, het is wel heel erg uh, leuk gesprek geweest. En het uh, gaf ook een behoorlijke inkijk over wie Rebecca Sier nou is. En ze zei al van, ik uh, maak ook Nederlandstalige muziek. Nou, we hebben er nog eentje van er. En daar gaan we nu naar luisteren. Hier is Afgebeten Nagels. Zit de radar stil want je kraakt van het draaien, draai door. Je dichte handen zijn van mij, en je afgebeten nagels ook. bij en het spijt me van het gat, en spijt me van de dagen.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 Dus, Rebecca Sier en uh, het nummer Afgebeten Nagels. En uh, ja, dan hebben we natuurlijk nog uh, ruim tijd over. En dat heeft ook uh, te maken, ja voor dit uur dan, hebben we nog het uh, leuke nieuws uh, liggen dat Alaska uh, vrijdag, dus morgen uh, hun... Uh, CD een album gaat presenteren. En dat album dat is inmiddels af. Het is heel erg leuk geworden. Er zijn ook een aantal mensen die hebben daar een positieve recensie bij gegeven. Waaronder Leo Blokhuis en Jan Akkerman dus. Het, het is iets waar je, waar je toch even goed voor moet, moet gaan zinnen. Um ook is Alaska al op de nationale radio geweest. Dat is door niemand minder dan Frits Spits. In de streep van Spits is hij ook al voorbij geweest. En vorige week zaterdag. Of afgelopen zaterdag moet ik eigenlijk zeggen. Is hij in ieder geval ten doop ook gehouden. Bij het programma van Daniel Dekker op Radio 2. Daar is hij ook al geweest. En morgen. Ik zei het al. In PX Volendam, de release party van Actors and Liars Dat uh, kan ik dan in ieder geval uh, ook uh, vertellen over deze band Ik heb in ieder geval uh, de genoegen mogen smaken om in elk geval het hele album af te mogen luisteren En dit viel mij eerlijk gezegd ook heel erg op in positieve zin van Eigenlijk is dat hele album gewoon, gewoon goed uh, Dat is het derde nummer van uh, Actors and Liars Namelijk Paint, Tower and Hill Swan teaser you throw broke the lake. The swans now have flown, and my brush harvests still. All that is left are lake tower and hill, and the beating, beating of wings, feathers that whirl in a ring. Beating, beating of wings, feathers that drift on their Left is the twilight of more than a theme. Dus waren ze dat de heren van uh, ja, Alaska. We hebben er nog eentje. Dat is uh, speciaal voor de mensen die 14 februari hebben gemist. Hier is Ghana. She has in her hand, but she throws them all away lovers wanna be her man that she don't know what to say cause she knows that she can have that but she knows she's got to choose cause her boyfriend knows she has some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 De sharia geleerden zou eerst spreken op een symposium van de Vrije Universiteit. Maar volgens de universiteit is er zoveel ophef over de denkbeelden van Haddad. dat een academisch debat niet meer mogelijk is. De balie heeft daarop aangeboden het debat plek te geven. op voorwaarde dat er, er ook echt gediscussieerd wordt. tussen mensen met verschillende meningen. Het Openbaar Ministerie in de Duitse stad Hannover.